9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord is afgelopen nacht een koffiebar beschoten. Korte tijd later hield de politie in de buurt twee verdachten aan. Hun rol in de beschieting wordt onderzocht. Buurtbewoners hoorden rond twee uur vannacht meerdere knallen. Niemand is bij het incident in Amsterdam-Noord gewond geraakt. In het hoogopgelopen religieuze conflict in India... om de bouw van een tempel in de stad Ayodhya heeft het Hoge Rechtshof de Hindus gelijkgegeven. Moslims krijgen een ander terrein toebedeeld om een moskee te bouwen. De moskee, die op het terrein stond, werd in 1992 door fanatieke Hindoe's vernield. Ze zijn ervan overtuigd dat er eerst een hindu tempel stond. Om te voorkomen dat het besluit van het Indiaanse hof tot protesten leidt... zijn duizenden agenten ingezet. De Belastingdienst treedt voorlopig minder hard op tegen 8500 mensen... die worden verdacht van fraude met toeslagen. Staat ik het daar snel erkend in een brief aan de Tweede Kamer... dat niet zeker is dat al die mensen schuldig zijn aan fraude. Alle dwanginvorderingen waarbij beslag kan worden gelegd... op salarissen of auto's worden daarom voorlopig stopgezet.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 In Georgië is de politie gisteravond slaags geraakt met betogers bij de première van een film over de Georgische homogemeenschap. Honderden betogers probeerden te voorkomen dat die film zou worden vertoond. Ook staken ze regenboogvlaggen in brand. Ondanks de rellen kon de première van de film over een homoseksuele danser die verliefd wordt op een tegenspeler doorgaan. Het weer: buien, later vooral in het noorden. Van het zuiden uit droog en zon en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Does lief? Dankjewel. Namens de buren en Sieren. Dames en heren. Toebak -to -to -to -to leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Toebok leef, We gaan meteen al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. Een Yes, het verregels in het radioprogramma is vandaag 9 november. Straks een stukje geschiedenis. En vanuit het regenachtige zandwartspaar van links van mij de regenboog. Word ik net iets van een homo opstander Dat gaat goed. Laat je zien, laat je horen. Eerst corridor hier. Leven. En dan in een nieuw bandje. Corridor heet de band. En Junior, zo heet het album. En dit is daar op te vinden. Het is de zaterdagmorgen. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 9 november. En in 1985 pleegt de bende van Nijvel uh, voor het laatst een uh, heftige uh, overval. Goedenavond, dames en heren. We onderbreken het normale verloop van onze programma's voor een extra nieuwsuitzending. In Aalst is een roofoverval gepleegd, alweer op een warenhuis van Delezen. Volgens de 900 van Aalst zouden er zeker tien doden zijn. Ja, dat liep later nog weer op. Uiteindelijk zijn er 28 mensen bij het ontbleven gekomen. Bij al die overvallen die ze hebben gedaan. Echt weldadig inbreken, diefstallen, je noemt het allemaal maar op. Dat was in 1982, 1983 en 1985. En uiteindelijk, bijvoorbeeld een getuigenis, die vertelt echt wel heel veel. Moet je even luisteren. Juist achter hem kwam dan de derde en indien was gewapend. Dus met jachtgeweer. En werkelijk naar alles wat dat beweegde geschoten. Hij zag daar een plakkaat bewegen van de wind en knalden. hij. werd op alles geschoten. En ja, het, het, het, het was al een beetje vaag waarvoor ze het deden. Want de buit was niet echt heel erg groot. Het leek wel een soort uh, statement tegen de, tegen de maatschappij. Ze dus denken ook dat het een van de eerste terroristische organisaties was. Het is nooit opgelost. Uh, uiteindelijk denken ze bij de laatste overval... dat de reus, dat was een man die was vrij groot... dat hij toch gedood is, dat hij geraakt is... dat hij later in het bos is uh, begraven. En uh, uiteindelijk hebben ze daar alweer onderzoek naar gedaan. En de reus dachten ze dat het Christian B. was. Later ze dat weer ontkracht. Was later, hè? in 2018 hebben ze dat uh, uh, achter kunnen achterhalen. En verder is er echt... De politieapparaat heeft het tegengewerkt. Van hoger hand hebben ze dingen tegengewerkt. Het onderzoek is zeer onzorgvuldig uitgevoerd. Het is zo chaotisch. Zelfs de slachtoffers die er neergeschoten zijn, zijn allemaal doorgelicht. En die blijken allemaal weer links te hebben met de onderwereld. Dus wat er nou allemaal achterliggende gedachten zijn geweest bij deze bende van Nijvel is... Om... Duidelijk, Maar het is echt boeiend materiaal om te lezen. Er is ook wel ja, een film over. Die... Ja, zeker. Dus dat is uh, dat in 1985. Bende van Nijvel. Vertel, wie nog, wat nog ja, meer? In 1983 wordt uh, de chauffeur Ab uh, doderer, uh, do... ja? ja. Ik heb hem echt zes keer geoefend. Doderer. Doderer. Wordt ontvoerd. En uh, ja, op dat moment heeft hij, de, uh, heeft hij Freddy Heineken achter in zijn auto zitten. Dus die wordt ook ontvoerd. Ja, precies. Dat weet ik nog wel. Dus dat, uh... Freddy Heineken, hij is voorzitter van de raad van bestuur van de brouwerij. En zijn chauffeur zijn vanavond ontvoerd. Rond 7 uur zijn ze in het centrum van Amsterdam. door onbekende gemaskerde mannen in een bestelbusje gesleurd en meegenomen. Die auto is later teruggevonden, maar de inzittenden niet. Mooi om dat te horen zo. Nog helemaal blank over niks wisten het, ze gewoon. De eerste keer dat uh, Nederland uiteindelijk ging horen van meneer Holleder. Ja. Ja. ja, zeker. Ja. En die, die hele club van Holleder ook, hè? die hebben echt al jaren daarvoor zoveel ellende uitgehaald in Amsterdam. Dit was niet de eerste actie hoor. Ze hebben echt zoveel dingen al uitgespookt. dat ze eigenlijk al lang al in de, in de picture waren. maar uiteindelijk konden ze ze nooit aan elkaar linken. En later hebben ze het pas gedaan. Want een gegeven moment een van de, de gasten die zelfs gewoon zwaar gewond is geraakt die uiteindelijk gewoon in de gevangenis zat... en die moesten uiteindelijk zijn shirt omhoog doen... om te laten zien dat hij ooit wel geraakt is... en dat hij daar zijn halve kogelgat in zijn lichaam had. En dat mocht hij dan niet laten onderzoeken van zijn advocaat. Maar uiteindelijk konden ze wel aantonen: van... ja, je bent wel ergens ooit eens geraakt. Is dat bij eerdere overvallen die je hebt gepleegd? Of, nou ja goed, het is wel een aardige bende geweest. toch? lichaam ligt niet. Ook hier is weer een film afgemaakt. Oh, dat ik helemaal niet. Is dat ook een, het zou een mooi boek kunnen zijn ook... Nou, ik heb nou. nog een andere waar misschien ook al een film over gemaakt is. Dat was de Bierkellerpoets. Oftewel de Hitlerpoets. Gaat Dat, dat op was een bier? in 1923, ja precies. Dat, dat was het bruggetje ook. Maar het is 96 jaar geleden. En uh, er was toen een staatsgreep. In de nacht van 8 op 9 november 1923. En, en uh, Adolf Hitler, Hitler was degene die hem pleegde. Met enkele veraastaande nazi's en de SA. Samen met generaal Erich Ludendorff van de conservatieve nationalisten. en wat Ze probeerden in München de macht te grijpen... om zo vanuit München de in Berlijn zetelende regering... van de Duitse Weimar-republiek omver te werpen. Het is niet gelukt. Vier agenten en 16 uh, deelnemers kwamen om bij deze gebeurtenis. Die aanving in de Borkebrouwkeller. Dat was dus inderdaad een bierkeller. Ja. En, uh, Hitler en de zijne kregen niet voldoende steun. De poging werd door de politie en het leger uiteengeschoten. En het is dan toch eigenlijk wel jammer dat ze misten bij Hitler. Ja, dat was zo vaak. Hoe was de geschiedenis dan gegaan? Je weet het niet, hè? Dat weet je helemaal niet. Maar er was wel heel veel onvrede en er was ook wel voedingsbodem voor deze stromingen. Maar wat was dan ook die holocaust geweest? Dat is een grote vraag. Dat is wel waar. Was die dan toch gekomen? Ja, goed. Er waren sowieso veel mensen tegen de Jood. En nog steeds zijn er heel veel mensen tegen het Joodse gedoe. Dus ik bedoel, dit is altijd voedingsbodem. Ja, maar één ding wat er in ieder geval niet was gebeurd... ...was... Wat er in 1989 is gebeurd? Oh. De val van de Berlijnse muur. Oh ja, de val van de. Ja, dat yeah. weet ik nog wel. En daarmee... Goedenavond. Berlijn was vandaag opeens niet langer meer een verdeelde stad. Want tienduizenden Oost-Berlijners wandelden gewoon door de grensovergangen naar het westen. Ze winkelden in de binnenstad van West-Berlijn of reden vrolijk een rondje met hun trabant. Het nieuws werd vandaag overheerst door de gebeurtenissen in Berlijn. Na de aankondiging vanuit het Centraal Comité van de Communistische Partij... dat de grenzen met West-Duitsland onmiddellijk geopend zouden worden... stroomden Oost-Duitsers naar de muur, het symbool van de zo gehate Duitse deling. Ze gingen zelfs op die muur zitten. Ja, ze Hoe Moet dat was, ze. Ja, nou goed, de afgelopen week is er zoveel over gezegd al. Dus daar hoeven bijna niks aan toe te voegen. Maar het was echt wel iets moois, Ik kan me toch wel herinneren. Nou goed, nou nog iets anders natuurlijk. In 1961 ontdekking van The Beatles door Brian Epstein. En Brian Epstein was een eigenaar van een platenzaak. Althans, zijn vader was een eigenaar van een platenzaak. En hij had uh, ooit een, een plaatje gekregen in zijn platenzaak. Dus dat is dit, My Bunny. En dat was toen door een, een groepje gecoverd. Want My Bunny is ook ooit door, uh, door dingen gedaan door Elvis Presley. Hij vond het wel leuk en hoorde dat ze hier niet ver vandaan van zijn platenzaak speelden in de Cavern Club. Dus hij denkt, met, met zijn vriend, want daar was homoseksueel, gingen ze daar naartoe. En uiteindelijk uh, hebben, ze hem, daar, hebben ze daar gezien, de Beatles. En hij is heel belangrijk geweest in het de vormgeving van de Beatles. Het leren jasjes, de vetkuiven, het asociaal gedrag op het podium, want ze waren echt azen op het podium. Zeg, ze sloegen elkaar nep en ze duwden elkaar. en ja, Het was gewoon verveling op het toneel, waardoor ze gek deden, de Beatles. En uiteindelijk werden het gewoon echte uh, knuffelbare mannen die iedereen leuk vond. En uiteindelijk heeft hij een contract met ze afgesproken. Hij werd de, de, de, de, manager. de manager. Maar hij had zelf het contract niet getekend. Met andere woorden, zodra je er zeg maar... als ze wilde stoppen, dan konden ze eruit. Dus heel open had hij zijn contract gemaakt. En daardoor heeft hij, hij is hij daar heel rijk mee geworden? Nee, Nee, ja, uiteindelijk nou, hij is hij uit het leven gestapt. Oh. Ze zeggen zelf dat hij een overdosis heeft genomen. Maar anderen zeggen dat het een per ongeluk overdosis is geweest van pillen. Vooral omdat hij ook nog met zijn homoseksualiteit aan het... Ja, in die uh, tijd was dat heel naar nog. Ja, dat was niet zo geaccepteerd. Nee, Even geen... een klein stukje Brian Epstein. Hoe klonk hij eigenlijk? In was manager... Oh, fortunately or unfortunately, een, een, een hele gedistanceerde een, een jongeman die dan zegt... Van, ik vond het in het begin wel erg moeilijk om voor de Beatles op te komen. Nou, grappig. Oh, dat was de ronde. In 1938 had je de Kristalnacht En dat wilde ik eigenlijk wel vertellen. De 9 november is dus een dag... Yeah. dat in Duitsland echt allemaal uh, speciale dingen begonnen. Hè? Dus uh, inderdaad, de Berlijnse muur viel. Yeah. Uh, je had dus die aanslag van uh, Hitler, die bierkellerpoets... Ja? Dat de kristalnacht. Ja? En er waren nog meer van uh, dat soort dingen in Duitsland. En ze hebben er toen over gedacht in Duitsland. om er een nationale feestdag van te maken. Want uh, dat heel veel dingen ook ten goede gingen. Oh, oké. Okay. Maar uh, uiteindelijk is dat toch niet gebeurd. Want uh, nou ja, Kristallnacht. toch uh, Kristalnacht is nou niet echt positief. Nee nee, nee, nee, nee. Maar vanwege al die dingen die op die dag gebeurden. hebben ze toch uh, erover gedacht. Maar vanwege Hitler en zo hebben ze besloten het niet te doen. En het is nu volgens mij iets van 3 oktober. Ik ja. vond het, maar ze hebben het dus inderdaad over die. Uh, die, uh, 9 november gedacht. Uh, ja, maar dat heette de Schikzaaltaak. Schikzaal? Schikzaal, dat is uh, het noodlot. Oké. Okay. Het noodlot. Uh, oh, dat dat is, dat het is echt een al... dag waar steeds wat gebeurt. Dat... Maar je ziet het al: de Beatles zijn ontdekt. <laughs> November-revolutie van Keizer Wilhelm in 1918, einde van het Duitse Keizerrijk. Oh, en ja. uh, de, de Kristallnacht uh, en, uh, nou ja, het Venlo-incident. Hoe noem je de dag? Het... Chicksal. En dat is vertaald, het, het noodlot. Uh, de, de, het, noodlot. Het, het noodlot, dat klinkt alweer anders dan dat ze het gaan vieren. Ja, dat is ja. maar wel een, mooi. wel een soort herdenking, nationale herdenkingsdag. Ja, of de Uiteindelijk onthouden de mensen het niet meer. En dan wordt het misschien toch weer uh, een feestdag. Een dag, ja. Van gelukkig <laughs> nou, is nou, het Dat Dat staan de Duitsers nou niet op bekend. Ja, dat zijn de Engelsen. Dat nee, zijn dat? Die duitsers die hebben die grote, grote pullen, die zitten allemaal zo'n tafel in oh, en weer ja, gaan. Oh je Oktoberfest, Je hebt ja, gelijk. Ja, ja, ja, nog ja, ja, even ja. één plaatje die erover ging, was dit? Oh geweldig plaat. Echt op het juiste moment krijg ik toch altijd wel weer kippenvel van deze plaat. Goed, zullen we het hierbij laten, dames ja, en heren. Prima, we zo nog even de vierde keer. Yeah. More or less than what I have Could be nothing but I'll go Nou, moet ik eens even kijken. Dat heet uh, Phil Godnep. Uh, Pitch, Pit. En do You Ever hier in the de Zante Ja, we zaten even een beetje rond te kijken, natuurlijk, uh, wie is die jarig? Ja, ze is vandaag 35 geworden. En vroeger, ja, ik heb het zo vaak gedraaid. Dit is echt zo mooi. Delta Good Ram. Australische zangeres, ze is 35. Hele mooie I dame. Ze is allemaal. Echt een heel meer zoet. Met videoclipjes erbij. Met al haar vriendinnen opgenomen. Ook van die mooie blonde dames. Die dan lachen omdat ze een, een hakje aan hebben met een sokje aan. Het is allemaal zo onschuldig om leuk om te kijken. Ze heeft ook een ander soort muziek gemaakt, dit. Dat is bijna hetzelfde. Goed, maakt niet uit. Delta Good Dreams wordt vanaf 35. Yes. Hm. Dus mijn gay-periode, denk ik dan. Dat ik ja. dit gedraaid heb ik weet het ook niet. Maar ik, ik hoor er nu helemaal niks in. Marcus, wie is nu uh, jarig? Ja, wie er ook vandaag jarig is, is uh, Reinhard Scholte. En uh, die, uh, wat ik grappig vond: die heeft uh, op 5 oktober 2012 won hij het Gouden Kalf uh, als beste acteur. Voor zijn rol in de film De Heineken-ontvoering. Alsjeblieft. En dat is ook vandaag zeg maar, de dag dat De Heineken-ontvoering is. Dus, dus hij is, is gewoon een leuk brugje. Hij is jarig op die. Dag, dat. Op de dag dat de heinegoemvoering... Nou ja, wat een raarigheid. Ja. Echt... Uh, Jolandi, wat had jij... Uh? Nee, nee, ik zit te kijken, die Rijn, dat is de zo van Gijsgolde van... Als, als, als, als, als, als, als. Yeah? en dan zie ik er een foto bij... en dat is hem echt niet. Dus oh. daar ben ik eigenlijk wel een beetje van verbaasd. Oké, okay, ze hebben een keer erbij geplakt. Ja. He? ja. ja, ja, ja Het zijn ja. ook allemaal foto's. Die, die ene van... van, er, van, uh, van uh, jij hebt een onvoldrunde. Dat is hem niet, maar die foto staat erbij. Een Goed. In 1951 is geboren... Uh, Lou Ferrigno, de Amerikaanse bodybuilder en acteur... en oh, de ja. eerste eer bekend als de hulk. Van ja. de hulk? Ja. Ja, dat was dat ik echt heel vaak. Ja, dat was echt mooi gewoon met uh, dokter David Banner. Ja. En uh, speelde die gast ook weer. Nou goed, ik heb het heel vaak ook geweten. Maar goed, ja. Want wanneer Lekker begon dit? hulak een he? beetje? In 2003. Sorry? Maar de serie De Hulk, die, be die begon toch veel, ve veel eerder? Ik zie hier wel 2003, De Hulk. Nee, dat is de, dat is de je film, Maar de serie, de, serie, de serie... komt ergens in de jaren 70. Moet ja, je helemaal toch? naar beneden gaan, oh, denk oh, ik. Helemaal, helemaal naar beneden. Ja, ja ik al als een, uh, 1977, 78. Dat was ja. in onze jeugd. En, en wanneer is dan de, de film comicbooks uitgekomen? Comic books? Ja. Beelde je daar ook in? De nou, ja. de, de Hulk was... Maar was, was origine, dat niet een animatie? Een comic Ja, met de... Oh, die ik een heel goed boek. De Marvel Comic strips van de Hulk. De, se ja. dat is de, toch, dat de serie lief van 1967. Maar uh, de, de, de, ja, dat is dus uh, de comic Strips van de hulk. Maar, nou, ja, dat nou. gaat heel okay, ver terug. In de op. jaren dertig denk ik zelf, volgens mij. Nou, zo ja. oud. Ja, zo. Ik ga het ah, even ook zoeken. Bill Bixby, die heeft het gespeeld. Nou weet ik het weer. De echte zeg maar een man die uiteindelijk de hulk werd. Maar goed, vandaag uh, is hij jarig. Ik heb het over Cisco, de zanger. Hij is de liedzanger van uh, Drew Hill. En Drew Hill is natuurlijk een, een boyband. Dagelijks draai ik dit. Maar toen ging hij uiteindelijk in 2000 ging hij solo. 1999. Sorry, een jaartje eerder. En toen had hij dit. Die kent iedereen, hè? Ja. De Tang Song. Sisko. Sisko. Hij is uh, 41 geworden. Ja, hij deed samen met, als had je het al gezegd, met Lil' Kim. Met? Lil' Kim. Ja, Lil' Kim. Ja, die derde, ja, ja, ja, ja. dat klopt. De ja. strips van, uh, van de hulk kwamen uit 1962. En wat ik nog oh. even wilde toevoegen. Oh. Hij werd in Nederland in eerste instantie vertaald als Rouwe bonk. Rauwe bonk? Rauwe bonk? Oeh. Sorry, vond ik leuk. Moet ja. je even heb jij hem al gelezen. Hier nou, rommelken. Een bonk, de rauwe, bonk. De rauwe bonk. Een soortje rommeken heb je natuurlijk. Ja. Uh, wie is vandaag ook jarig is, dus, uh, is de presentatrice uh, Bridget Maasland. Ze wordt oh, ja. vandaag 45 yep. Ja, Ze is model, dierenactiviste en danseres. En nou, heel erg opgespoten. Ik heb mooi opgespoten. Heel erg opgespoten. Een aardig wat chirurgie. Dat is zo goed. Maar goed, uiteindelijk dus presenteert ze natuurlijk... ...Hotterdam, mijn dochter. presenteert ze momenteel, geloof ik. ik ze van, nee, dat, nee, dat is die, uh, die, die Indonesische uit het luf. Ik dacht, zei dat, zei Petty dat, het, dat presenteert. Petty doet het nu. Oké. Okay, nou, of het is nou een oude serie ervan. Nee, ik had uh, niet dat ik het net last dat ze dat deed. Ze is ooit begonnen met haar carrière... ...in het spotje Stoep Verstandig Eet een Appel. Dat oh, is altijd allereerste spotje wat ze wat ze deden met ja, de televisie. toch ook bij John De Mol met die, met die MTV. Gebeuren. Ja, klopt. Ja, ja toch? Ja. Dat moet jij weten, denk ik al. Maar nou, goed, vandaag is ze jarig geworden, ze is vandaag 50 geworden. Ja, ze is al flink op leeftijd. En ja, nee. ik vond hem vroeger gaaf in de jaren 80 met dit: video music box continues with one of the hottest lady rappers on the music scene. Here is Roxanne Shantay en Roxanne's revenge. Well, Roxanne. I don't know, I just a Dit is echt oude shit. De jaren them. Dat gaat maar door en door. Nu als ik het hoor, denk ik van... Oké, okay, het is een beetje gedateerd, maar toen vond ik het echt indrukwekkend. Zo'n klein meisje die achter elkaar door de hele verhaal afsteekt. Uh, Roxanne Chanté. Ze is rapster uit de Queens van New York. En op 14-jarige geleden begon ze met te rappen. Ze heeft nog eens een hitje gehad in 2011. Maar die heb ik niet kunnen terugvinden. Dat is wel weer jammer. Nou, gaan we even zoeken? Ik moet gewoon uw landenkeuze uitzetten. Ja, Wie man. vandaag ook jarig is, is Guido Quirronen. En uh, die is van uh, Pixar. En hij doet onder andere stemmen uh, in de films Cars en, en uh, Monsters Inc. Maar hij werkt achter de schermen. Hij is ook uh, computeranimator En hij werkt, uh, heeft eigenlijk aan alle uh, uh, films zo'n beetje wel meegewerkt. Dus uh, ja, oké. Okay. Nou. Mijn verjaardag is op. op. Uh, je... Ik heb hier nog Sacha Brouwers. Ik vind het wel heel bijzonder. Ja, ja? Want dat is, die heeft heel vaak meegedaan met uh, allerlei... Uh, voor ons voor het Nationaal Songfestival en al die dingen meer en ze schijnt dus toch wel, als zeker als je zo kijkt zo'n foto, behoorlijk bekend te zijn. Ja, er ja, zijn heel veel mensen achter. Ja. Je kan zelf zangles van haar krijgen. Er zijn CDs. Dus ik heb eigenlijk zo van, nou, we moeten eens gewoon kijken wat dat uh, voor dame is. Het is vandaag uh, Maar Hoe heet ze? Geworden. Ze heet Sasha Brouwers. Oké, okay, ik ken die andere Brouwers ken ik wel. Hier, hier, het is nog niet begonnen. Dus die andere Brouwers. Ah ja. Is het de vader? Dolfbrouwers, is dat? Oh, dat zou zo maar kunnen. Nou, nee, maakt ook allemaal niet uit. Uh... Dames en heren. Wij herinneren ons niet dat wij u iets gevraagd hadden. Nee, hou je muil. Blijf op stoppen. Goed, bij al die tijd voor de zandvoedse berichten. Ik ben Toepak Leef. Jullie Nou, even normaal. Wake up now, you sleepy heads. Turn the clock back to once, back to when. I'll start it again See you. We van een echte aangejaagde tweede al weer. Color reporters. Ja, we hadden het net nog aan ons linkerhand. Voor De kijkers rechts hadden we een uh, regenboog. Ja, toen ging het opnieuw eens net over de homoseksuele in opstand ergens in of van de land. Ja, nog steeds een dingetje natuurlijk. Uh, dat die nog steeds op straat mogen, is toch belachelijk? Oh nee, wacht, ik sta aan de andere kant. Ik was even helemaal... Uh, en het heette dus uh, Crack the Code. Dat was de single van een aantal jaar geleden. Ja, het is er alweer tijd voor, tijd voor de te berichten. En we kijken even. Oh ja, het uh, is Zandvoort. Uh, nou, Afgelopen maandag is er nog ook uitspraak geweest. Uh, stikstoffen, uitstoot en via de rechter hebben ze... Een, uh, ja, willen ze natuurlijk sowieso dat er een beter onderzoek wordt gedaan... En uh, nou ja, ze hebben in ieder geval nu uh, groen licht om toch verder te gaan. En het schijnt zelfs zo ver te gaan. Dat uh, tijdens de werkzaamheden is er minder uitstoot omdat het circuitpark dan niet gebruikt wordt. Hé, hey, dat vind ik heel scherp. Oké. Okay. Dus eigenlijk, als, het, als ze het niet zouden bouwen, dan zijn ze daar natuurlijk de hele tijd aan het racen. De hele tijd. Dus dan heb je heel veel uitstoot. Maar omdat ze nu aan het verbouwen zijn, dan race je niet, dus dan heb je minder uitstoot. Dus ze nee. kunnen echt heel veel gaan verbouwen daar. Want dan reis je niet. Dat was een beetje de theorie die ik eruit haalde. Ja. Vond het ja. echt heel scherp. Heel nou, snel. Goed, goed, goed bedacht dit, hoor. Goed bedacht, ja. echt goed bedacht. Nou goed, de, de rugstrepenpad pad en de zandhagedis... die waren natuurlijk uh, in een verdom hoekje geplaatst En uh, het schijnt dat die zich heel snel weer aanpassen. Eigenlijk. Ah, die kunnen via die bruggen weer een, ontsnappen. Ja, nou ja, er komt nog wel weer een tweede rechtszaak. Want ze laten het er niet bij zitten natuurlijk. Ook uh, Heemstede was het niet of Veen? Nee, welk dorp ging het nog... Uh, vanwege die spoorovergang. Assen? Nee, wie? Assen. Assen, nee. Ja, en nee, ik had er ook last van... dat, spoorovergang, dat het spoorovergang dicht was... omdat ze in naar Zandvoort gingen. Nou, nee, er komen oh, nog ja. wel meer. Overveen, wil Ja, Overveen. Ze laten zich niet zo uit het veld slaan, hoor. De tegenstanders van het, het F1-gebeuren. Ja. Nou goed, kijk nog meer wat er nog meer gebeurt... hier in Zandvoort, naar mijn ja, hele ja, prins ik, ik, ik ben heel erg op zoek, want ik was een, een bericht... in het Haarlemse Weekblad... Ja? over dat Haarlem met de provincie bezig was om een heel nieuw overlaatstation te maken voor, uh, voor de bussen, et cetera. En ik hoop er zo dat het ook uh, naar wordt uitgebreid zou worden. Zeker met de, met de toekomende Grand Prix. Maar ja. er komen zoveel woningen bij in de regio dat het allemaal niet helemaal lukt. En ik vind het wel erg jammer dat ik dat... Uh, maar wat, wat wilden ze maken? Een, over... een heel groot uh, busstation. Uh, over, uh, net als je eigenlijk bij Haarlem station hebt. Ja. Dat het ook in Schalkwijk is. Okay. Dat is natuurlijk wel een goede zaak om ons beter te openen. Want je had alleen één busje. En, uh, bij het winkelcentrum. En ze hadden het zelf ook over. hadden ze het over trimd, volgens mij. Maar ik kan hem niet meer vinden. Ja, bij Schalkwijk, uh, schoofwijk. Ja. Nou, ja, volgens want mij. We zijn meer... daar volle bak aan het verbouwen. Ja. Dus. Uh, nou, ik had zelf zelf ik heb het idee daar niks een beetje over gehoord. Nee, ik heb zelf uh, het idee dat we daar dichtbij. Uh, bij die grote snelwegjes waar je ook... Uh, de... Oh, daar. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, maar ik kan hem niet vinden, verdorie. En ik is dat uh, allemaal omdat de Formule 1 hier naartoe komt? Nou, nee, ja, allemaal vanwege de Formule nee, 1. Nee, omdat er ook zo om... enorm veel uh, huizen gebouwd worden. Ook ja, okay. overal. Okay. En uh, de, de mensen moeten gewoon vervoerd worden. Wacht en, uh, even, maar dat kan toch allemaal niet? Nee, dat is weer nog meer CO2. Dit is stikstof. Maar ja. hoe kan het nou om... Maar dat heeft dan ook weer te maken... Als zij aan het bouwen zijn, er wordt niet gereden op het circuitpark... en dan hebben ze... Een, dan zouden ze anders meer uitstoot hebben. Maar omdat ze aan het bouwen zijn aan huizen, rijden ze reizen niet? Ik, weet oh, ik me niet. heb hem hier. Ja. Ik, uh, de goed. provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem willen onderzoeken... of er een nieuw busstation aan de Europaweg Schipholweg in Schalk bij kan komen. Ook de mogelijkheden van een tram of light rail... en daarnaast een herrichting van de N200 worden onderzocht. Dus ze zijn er echt besloten dat dit de belangrijkste uitgangspunten zijn... voor het verder uitwerken voor de toekomstvisie van het stationsgebied. Okay. Dus uh, ja, dit, dit, dit heeft natuurlijk wel heel veel uh, impact. En ik denk zelf, een light rail. Nou jongens, laat die light rail gewoon dan toch maar weer over het fiets van naar Zandvoort gaan. Ja. Om, om files te vermijden en al die dingen meer. Ik kan me nog een die ik... foto's dat je gewoon door het bos naar Zandvoort toe moest lopen vanuit Amsterdam. Dat is lang geleden hoor. Lopen. Marcus, ja. heeft iets ja. anders? Ja, uh, hoe heet het? De woensdagnacht heeft de politie een uh, verdachte aangehouden voor een poging tot diefstal. Eh. Um, die stal was uh, voor een grote partij hele dure kleding. Oh, de kleding ja. was uh, afkomstig uh, van een Zandvoort bedrijf... dat uh, van donderdag tot met zaterdag... een uh, grote uitverkoop hield uh, in de Kover sporthal. Uh, rond uh, uh, rond tweeën uh, zocht de politie naar meerdere, met meerdere eenheden... waaronder een politiehelikopter uh, en hondengeleiders. Uh, in Zandvoort... Uh, uh, Nieuw-Noord naar twee verdachten. De politie trof uh, wel twee grote vuilcontainers uh, aan op wielen... Uh, die helemaal vol zaten met, uh, met dure kleding. De geschatte waarde hiervan was uh, 48.000 euro. Wat okay. wel bizar is. Dat is wel echt een hele dure kleding uh, geweest. Een van de verdachten kon snel daarna worden aangehouden. De tweede verdachte is nog uh, een tijd uh, gezocht, maar uh, die werd helaas niet meer uh, aangetroffen. Enkele dagen later meldde de politie dat de tweede dader alsnog is opgepakt. Dus is het uh, uh, standwoordmerk Reinders, is dat van ja? de Reinders tweelingstukjes? Ik zusjes? denk het wel, ja. Volgens mij wel, hè? Ja. ja goed. Maar het, het wel, wel verdacht verhaal dit, 48.000 voor kleding? Dat echt... ja. Ja. Nou ja, uh... ja, het is allemaal niet voor niks meer tegenwoordig. Twee, twee volle vuilcontainers vol, als je een paar spijkerbroeken hebt. Ja. Nou, goed. Nou, ik vind Gaat het een inter inter interessant verhaal. Goed, we zijn bezig, momenteel, regisseur Weizia. Dat, ja, Weizia van Zoetenhorst. Die uh, hoorde dat uh, Formule 1 naar Zandvoort kwam. En die dacht zo, is dat niet leuk om dat te gaan filmen? Die is, die is al heel fanatiek bezig. En die wil een documentaire gemaakt. Die wordt dan uiteindelijk uh, in 2020 uitgezonden op uh, NPO 2... En uh, dat heet dan Zandvoort-formule. Dat is wel leuk. De Zandvoort-formule. Weet je wat? Dat kan je op twee kanten uh, kan bekijken. En dat wordt dus over alle voorbereidingen. Gaat het over. Uh, ze heeft om bewoners gesproken, ze heeft wethouders gesproken. De invloed op het dorp. Waar gaan ze al die mensen onderbrengen, die bezoekers? Dit wordt een leuke. Uh... Leuke documentaire. Dus ergens uh, in 2020 komt hij op de televisie... en ze stopt met filmen op 4 mei, dat is de dag na de Formule 1. Oké. Okay. Dan heeft ze alles wel op beeld staan, denk ja, ik. Uh, op de radar. Ja. Uh, uh, helaas, uh, het is nu klaar. U kunt ja. niet meer stemmen voor de onderneming van het jaar 2019. Nee? De stem is dus gisteren gesloten. Maar ik aanstaande donderdag, 14 november, vanaf half acht... is er in het strandwafbioen de haven van Zandvoort... Uh, een netwerkborrel voor de ondernemers. En daarna de prijsuitreiking en de afterparty. Oh, wow. Zat die gratis entree voor alle Zandvoortse ondernemers? En op vrijdag 15 november is uh, in de Kocht de Zandvoortse Genootschapsavond. Dus de zaal is open om kwart over acht. Nee, je moet waarschijnlijk wel lid zijn van het Genootschap Oud-Zandvoort. Maar uh, er wordt dus uh, een verloning gehouden en een presentatie gehouden met als onderwerp de KNRM. Met, uh, met beelden beeld of het beeld wat leuk. Ja, wel. leuk Echt, hè? Met nog een paar dat ze de zee in gingen. Ja. Nou, dat is over de berichten. Straks de, de keuze. We hebben daar nog helemaal niet over gestegeld. Ga jij zo dat je volgende muziek even over? Nou, dan gaan we dat even doen. Dan heb ik hier gewoon nog uh, muziek. Ik heb zoveel muziek bij me. Feel good. And do you ever. been wondering. Do you ever wanna know? If you could what you want, Veel goed. En uh, do you ever here op de zaterdagmorgen. We zijn nog even bezig geweest met... Uh, we zijn nog even bezig met de Die hoor je straks natuurlijk. Dat, dat kan ik je niet onthouden. Dat moet natuurlijk ook uh, gaan gebeuren... We kijken nog even de wereld in. En uh, vandaag heb de, ik de telegraaf even zitten lezen. En afgelopen week heb ik ook een politievrouw gesproken. En ja, dan ben je toch altijd even nieuwsgierig. Ik had het ook over de bende van N Nijvel, nevel, Nijvel, Nijvel, heb ik gehad. En uh, daar kon ze ook wel heel veel dingen van herinneren. Maar ook over dat er eigenlijk zoveel discriminatie bij de politieapparaat is. ze zegt van, ja, de politie is ook een afspiegeling van de maatschappij. En er zijn gewoon heel veel buitenlandse mensen die zich toch niet helemaal goed gedragen. En wij krijgen gewoon heel vaak ook te maken met asielzoekers... Die gewoon eindeloos lopen te vervelen en, en uiteindelijk gewoon uh, misdraag. En ook allemaal stafblad hebben en ook vaak kinderen meeslepen die ook die kant op gaan. Dus Ze Het is soms echt onbegonnen werk om dat allemaal op, op een goede rit te krijgen. En vandaag ook alweer in de Telegraaf een stuk te lezen over een gemeente. Dan heb ik het over een gemeente echt. En een uh, uh, gemeente echt die is er helemaal zat van. Die hebben daar al jarenlang een, uh, een AZC. En uh, dat is de laatste tijd zo uit de hand gelopen. Dat al die veilige landen die daar zeg maar, mensen hebben zitten. Uit Marokko, Algerije en Albanië. die kunnen zich gewoon niet gedragen. Het gaat er ongeveer om 30 man die zich echt asociaal gedragen. Intimiderend gedrag, uh, winkeldiefstal. En op jaarbasis verliezen daar de winkels plusminus 16.000 euro. En ze zijn het zat. De filiaalhouder zegt dat ook. Ja, 16.000 euro loop ik gewoon mis. Scapino is dat daarvan. En uiteindelijk zeggen ze gewoon... er moeten gewoon iets gaan veranderen. De wet moet aangepast worden. Deze gasten moeten gewoon eerder uit worden gezet. Nou, eigenlijk, ze noemen het veilige landers, noemen ze het. Die mensen die eigenlijk gewoon hier niks, niks te zoeken hebben. Veilige landers? De veilige landers noemen ze dat. Ja, je hebt ook taalklossers. Dat zijn ook mensen uit in mijn, uh, mijn zoons klas. Zitten dan taalklassers. En dacht ik, wat zijn taalklassers? Ja, dat zijn mensen uit het buitenland. die gewoon de Nederlandse taal nog niet zo goed uh, eigen zijn. Die noem je dan taalklassers. oké. Oh, okay. ja. En in het begin klinkt dat nog best wel schappelijk. maar als ze zich een paar keer hebben misdragen. en dat, oh, dat zijn die taalklassers weer. dan is dat ook weer een beetje zo discriminerend. Dus. Ja, maar ik hoorde laatst ook dat in, uh, in een bepaalde uh, politiek debat. dat uh, heb je boomers... En wat ja, je is bent dat? een boomer, als ja? je een babyboomer bent. En dat jongeren die zeggen dat nu tegen mensen gewoon midden in het debat. Ja, hey. jij boomer. Oh, dat dus is ge... bijna als geld wordt bijna een scheldwoord, hè? Dat zijn wij nou ook babyboomers, ik weet het niet. Dus dan moet er weer een ander woord bedacht worden. Ja, precies. Nou, het is een serieus probleem in ieder ja. geval. Dat hoor je op, bij meerdere gemeentes. Goed, ik kijk even ja. naar Marcus. Oh, wacht. Hey. Mijn microfoon staat gewoon hier. Ja, ik had er wel uitgezet. Ja, je ja, wil me gewoon ik niet ik zeg, meer horen. Nee. Je bent het niet meer gewend, hè? Dat nee. Je bent. nee. nee. Uh, ja, een uh, Colombiaanse kat, die is uh, ja, toch echt wel een held. Die heeft namelijk het uh, uh, leven van een uh, kind gered. Um, hoe heet het? De, uh, er stond uh, zo'n we zo webcam-babyphone-ding oh, ja, te oh, filmen. En daarop is te zien. Hoe het kind uh, uh, uit, de, uit de box uh, klimt. Kukkelt. Uh, en uh, zo een beetje richting uh, een openstaande deur uh, uh, kruipt. Ja. Vervolgens is te zien hoe de uh, kat uh, dit ziet gebeuren. Uh, en vrij snel uh, ingrijpt. Hij <laughs> rent voor de, het voor de kind. Ja. En gaat uh, op zijn achterpootjes zo staan van uh, wegwezen. Oh, Oké. Okay. Um, want aan de andere kant van de deur zit namelijk, uh, zat een vrij steile trap. Die uh, naar beneden ging. Uh, dus ja, hij heeft uh, vermoedelijk het, uh, het leven van, uh, van het kind uh, gered. Uh, het filmpje heb ik even op, de, uh, op onze Facebookpagina gezet. Dus je kan het filmpje kijken. Maar het is echt wel verbazingwekkend hoe de kat zo reageert. Ik uh, was er... Uh... Je, zou, je zou eerder verwacht denk ik, van, van, van, van een hond of zo weet je wel? Daar zou je het meer van verwachten, ja. maar niet... Uh... Ja, bij een kat zou je verwachten dat hij gewoon zo'n duwtje geeft van... Je zijn altijd zo eigenwijs, hoor. Goedenavond. Maar goed, uh, nee, nou mooi. Dus dat staat op de Facebook-pagina straks? Ja. Oké, okay, leuk. Nou, ik kijk even naar de. Uh... Ja, de Weet je waarom ik. Ik heb nu toch een oude Evergreen gedaan. Want het schijnt dus dat het dorp. Ja. staat opnieuw bovenaan de. Nee, ik wacht, heb het dat... op duizend. Die wil ik niet doen, ik wil, nee. wil de Franse versie doen. Oh, oké. Okay. En ben die is heel heerlijk. leuk, van Jean Ferrat. Ja. Yeah. Ik ga er even heen en als je hem uh, hoort, uh, je kan uh, de titels meeluisteren. En het is gewoon een heerlijk liedje. Even. Uh, oh, terug ja. naar vroeger.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 Chèvre, en puis quelques moutons. Une année bonne et l'autre, non. Et sans vacances et sans sortir. Les filles veulent aller au bal. Il n'y a rien de plus normal. Que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flic fonctionnaires. De quoi attendre sans en faire. Que l'heure de. Ja, eh. Uh, oh, oh, uh, welkom terug uh, bij Goeiemorgen, Stantvoort. Nee, dat zou ik denken, dan, hè? Ja, als je ja, dit echt dit dit hoort, dan ja. denk je wel een beetje terug ben bij. Uh, Goeiemorgen ja. Zandvoort. Uh, okay. Nog, okay. Nog een kwartiertje. Ja, dat klopt wel een beetje. Zijn zit, ik, zit ik nou naar Goeiemorgen Zandvoort te luisteren? Ja, nou zoiets. Nee, zonder gekheid, even geen grappen. Dit was het origineel, dit was die landenkeuze. En dan moet jij het even uitspreken, want ik ben dan echt zo'n uh, analfabeet. Oh. Ik kan dat niet uitspreken natuurlijk. Wat is dit? Wat dit was is uh, dat? La Montagne van Jean Ferrat. En dat is eigenlijk het origineel. La okay. Montagne? De, de, de, de La de Montagne? Weet je nog Hoe mooi de berg was. En uh, uh, denk eraan dat je ook ooit in de herfst van je leven komt. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Gelukkig al muziekje. Ja. ja, ik had ja. ook een beetje gevoel wie is er overleden. Maar ja, wie is de dood. Ja, het is echt ja, Straks meer van die opbeurende muziek, wat ik ook wel vond. Ik heb, ik heb ook een, een voorliefde voor zware gitaar. Ah. Depressieve kutmuziek. Nou, ik nou, heb wel uh... een vrolijker berichtje. Ja? Er was uh, de afgelopen tijd veel te vieren... bij de politie in Jefferson County in uh, Missouri. Want in het korps zijn dus in dit jaar... Liefst 17 agenten vader geworden. Denk je van, hè? Wat uh, bleef? Uh, wat hebben jullie allemaal gedaan? Ja? Maar er is een opvallende verklaring voor de plotselinge geboortexplosie. Want door de nieuwe wetgeving steeg het startsalaris van de agenten vorig jaar van 37.000 dollar naar 50.000 dollar per jaar. Okay. En uh, van die financiële zekerheid lijken veel agenten gebruik te hebben uh, gemaakt. En één uh, agent, het die, die is ook vader geworden. Ja, ik denk dat het meer is dan toeval. Want een hoger inkomen geeft je meer flexibiliteit bij het starten van je gezin. En kinderen, worden, ja, kinderen zijn niet goedkoop. Dus uh, ze noemen ze de kinderen voor de grap prop-pie-babies. Naar nou, de wetgeving uh, die vorig jaar werd aangenomen. Waarschijnlijk heette dat prop P. Hoe is het dus, met de stikstof uitstoten? Die zijn ook, is ook wel flink, hè? Nou, als de baby's ik denk nemen. dat ze wel heel wat CO2 uitstoten, met z'n allen. Ja. Maar het is wel een schattig bericht. Ik, uh, ja, 14 van de 17 vaders zijn met hun kind op de foto gegaan. En uh, ja, er staan die vaders dan allemaal in uniform... en die kindertjes die hebben dan bedjes op en zo van de politie. Het is toch wel grappig als je uniformen vergelijkt met de uniformen die, die we hier in Nederland hebben... Ik sowieso die overstap van die hele platte pet hier in Nederland... naar die, die cap, of wat ze nu dragen, dat is al... Uh, ik weet eigenlijk niet eens wat de agenten nu dragen. Ik heb het idee dat ze nou. gewoon niet eens hun echt wat dragen meer. Ja, nou, wel. Een of andere cap, geloof ik, dragen ja? ze wel. Oh, en uiteindelijk kijk. hebben ze natuurlijk ook stevige schoenen aan. En ze hebben natuurlijk ja. echt kleding om flink in, in actie te komen. Hoewel ze dat bijna niet meer mogen, maar er is ze meteen op aangesproken. En vroeger had je de politie natuurlijk met zo'n platte pet. Die kon er ook afvallen. Oh, kijk, ze pet ja, valt ja, ja, ook. Ja, ja, ja, ja. Hij is aan het rennen. En bij deze mannen zie ik dan... Uh, Canadians waren het toch uit Canada dit? Nee, nee, nee. nee. Dit was uh, wel uit Amerika. Uit Amerika. Dan krijg je ook altijd een beetje film-idee. Dat je denkt van... Is nou, moet ik deze man nou serieus nemen? Ja, ja Ze hebben inderdaad een cap op. Ik naar ja. ja, het gelijk uniform. uniform. Ja, ik vind het een, een stuk uh, aantrekkelijk... de Nederlandse uniform... Uh, ja, vergeleken met vroeger. Ja, goed. En nu zijn, staan ze gewoon... Uh, klaar om je beet te pakken... en je boeien te staan Nou, Hoe vind je dan die Engelse agenten? Dat heb ik uh, niet uh, meer op de. Die zien er ook wel een beetje raar uit. Nee, dit is een bolgetje. Ja. Want, uh... Oh ja, nou dan ga je nu meteen even. Ik kijk even naar Marcus. Ja, hoe heet het? Ik heb uh, ja, een grappig en ook wel enigszins uh, chenant berichtje. Uh, hoe heet het? Uh, uh, op 14 februari, aanlenteinsdag, zat er een, uh, een klein uh, softwarefoutje in. Uh, um, hoe heet het? Een deel van het uh, Amerikaanse telefoonnetwerk. En uh, er zijn aardig wat uh, sms'jes uh, die dag verstuurd. Oh, die hebben we en, al gehad. Uh, ja. ja, die hebben we al gehad. Die, die goed opgelet. Ja, ja. Oh, nou, die, was die was je Toen was ik op het toilet. Je was zelfs in lezen natuurlijk. Ja, klopt. Die waren opgestuurd. Ja, dat was wel heel bizar gewoon nog even berichten binnen te krijgen. Ja, ik weet. weten. Sorry, hij kwam een beetje laat bij me binnen. Ik denk dat de verstoring zat op de lijn. Ja, ik wou ook nog even noemen dat vandaag, dat vind ik wel bijzonder, is dat de geboortedag van Mohammed wordt gevierd. Het heet Mawlid An-Nabi. An Abi, en het begint officieel dus de voorgaande avond bij Zonsondergang. En, en, en dus op vrijdagavond 8 november. En dat duurt gewoon de hele dag. En maar het schijnt dus vijf keer per jaar zo'n soort feestdag gehouden worden. Okay. Maar eigenlijk, als je gewoon kijkt naar geboortedag uh, uh, uh, Mohammed... dan krijg je ergens in april 1519. Dus, maar dit is toch een speciale feestdag. Okay. Je hebt dus ook de dag van de Wonderen, de Hemelvaart... en de dag van de Lotsbezegeling en de Nacht... Van de beslissing. Ja, het zijn toch dingen waar we aan moeten gaan uh, wennen. Want dat gaat natuurlijk over een paar jaar gaat dat het ook meer gevierd worden. Want ja. uh, is het ook wel een of andere moskee die mogen nu ook uh, prediken en mensen uh, gaan roepen hè? met z'n. Oh, misschien worden ze extra opgeroepen of tot gewend. Ja, dat zou wel goed kunnen. Dat zou kunnen. <tie> nou, goed, uh, tot zover. weer wat uh, informatie ja. voor u. Straks zit je nog veel meer informatie natuurlijk. We vinden ze even van hier mooie vage muziek wordt gedraaid. En dit was uh, de band uh, uh, Space Cadet. Cadet? Space Cadet. Ja, en het heette Milky Way. Ja, toepasselijk natuurlijk als je in de ruimte bezig bent. Dan ben je bij de Milky Way. Ja, uh, afgelopen week uh, hoopte ik doen over uh, onze uh, uh, uh, oud-minister. En nu natuurlijk uh, vn gezant Ik heb het over Schultz. En uh, Schultz van Hagen. Nog wat, hè? Ze heeft een hele mooie naam, heeft ze. Het is natuurlijk een VN-gezant... en zij was natuurlijk ook ooit verantwoordelijk voor uh, de militairen... die in Irak allerlei dingen hadden uitgespookt. Er was natuurlijk uh, een, een paar bommen gegooid op een... Uh, was het ook weer op een of andere fabriek... waar allerlei wagens vol explosieven stonden... waar uiteindelijk ook uh, burgerslachtoffers bij om het leven zijn gekomen. En uiteindelijk uh, heeft zij dat natuurlijk overgedragen de portefeuille aan uh, Beileveld. En Bijleveld is nu verantwoordelijk voor die portefeuille. <lacht> Bijleveld zou het eerder hebben geweten... Uh, dat, dat daar fout is gegaan. Door die verkeerde informatie uh, uh, ja, zijn dus burgerslachtoffers daar gevallen. En uiteindelijk uh, ja, is Bijlenveld nu onder zwaar onder vuur uh, gezet. Terwijl ja, misschien toch Schultz eigenlijk meer verantwoordelijk is. En het is altijd moeilijker met het uh, af, afstaan van je portefeuille aan iemand anders... die dan weer de verantwoordelijkheid overneemt. Terwijl die andere minister gewoon ook nog rondlopen. je denkt van, hé, moet die ander dan gewoon niet even... Meer, oh, dat, erover. Dat, dat gaat ook wel gebeuren. Dat, dat, dat gaat uiteindelijk ook wel gebeuren, maar, denk ik. Maar vraagt wel, meneer Rutte, wist u ervan? Ja, dat is wel even de vraag. Meneer Rutte kunt ook altijd weer zo'n antwoord... Kunt, kunt u antwoord geven op de vraag, meneer Rutte, weet u ervan? Ik, kunt u het nou wel of niet? Wacht even hoor. Nee, wacht nog één keer. Maar als ik wel geïnformeerd ben, kan het nog steeds zo zijn dat mij dat nu niet bijstaat. Maar ik heb ook oh, op een enkele manier de aanname dat ik geïnformeerd ben. Ah. Maar ja. het zou zelfs zo kunnen zijn dat u geïnformeerd bent, maar dat u zich dat niet meer kunt herinneren. Ja, dat ja, is ja. echt mooi antwoord, als ja. voor Rutte altijd. Ja, met andere woorden, jij zei dat mooi. Hij heeft misschien wel een schrijver gekregen, maar even op zijn bureau neergelegd. Dat lees ik later wel. En is er niet aan toegekomen. Ja, dat kan. Dat kan ja, nou, dat, dat, dat... ook wel eens hoor. Ja, nou. Ja. Maar dan, dan zou je denken: dat is dan toch uh, verzaken van het werk. Dat je denkt: van, dat had je gewoon moeten lezen, dus eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, hij heeft het ja, wel... De dag ja, maar ja, je, de, dat gebeurt gewoon. Je hebt altijd een stukje prioriteit. En als het niet op een hoge prioriteit wordt gezet... Komt hij op die dus, stapel en dan, de, dan komt valt hij op van de stapel op weer. En het, ja. En dat, ja, ik kan me dat best voorstellen. Ja. Maar het kan ook zijn dat hij er wel van wist... maar dat hij nog even moet kijken hoe hij dit uh, tactisch gaat... Uh, hoe je nou, zich hier hij uitdraait. Zegt. Maar ik vind, ja, hij, hij is duidelijk. Uh, het is een uh, gevoelig onderwerp. Ja. En uh, hij uh, is zich daar zeer bewust van. En uh, probeert daar... Uh, om ja. omheen te praten. Precies. Nou ja, goed, in, het, uh, in het Telegraaf heb een stuk te lezen over Hennis. Die dan zeg maar, nu vn gezant is. En in uh, ieder geval flink op roet is. En nu zegt uh, onder andere schrijft op een tweet. Iedereen is verantwoordelijk voor het beschermen van de publieke voorzieningen. Daar in dat land. Uh, om uh, de wegen naar de olieinstanties en de havens uh, heel te houden. En dan zeggen heel veel mensen, oh, het gaat dus eigenlijk niet om de mensen... maar het gaat eigenlijk weer om, het, uh, om, om, de, het, olie. Uh, om de olie, ja, om, het... om de financiën, om uh, um dat soort dingen. Het gaat weer om handel, het gaat niet om de inwoners. En dat wordt ze verweten, met ook nog dat andere in het achterhoofd natuurlijk... Uh, is ze wel flink onder vuur komen te leggen. Dus deze dame dus ook. Nou, moeilijke materie. Ja, zeker. Ja, je wil in sommige landen wil iets betekenen, maar ja, je kan soms met een keer een knopje drukken... en dan heb je toch de hele ellende over je heen. Sterkte. Nou, dat, dat, over een verkeerde knopje ge, gesproken. Wat dacht je dan nou van het vliegtuig? Dat was dat, een hoogtepunt dat, afgelopen week. Dat was week. ook een, uh, dat was echt het, een hoogtepunt, verkeerde knopje. ja. Maar ja. Uh, over andere... Ja, nou ja, dat was op zichzelf wel leuk. Toen ik het hoorde dacht ik... Nee, toch niet wie die Molukkers? Oh. Of de Palestijnen, dacht ik even. Ja. Maar toen dacht ik... Nee, de boeren? Nee, ook niet. Nee, uiteindelijk denk ik... Het, waren gewoon, het was gewoon een leraar en die uitlegde... iedereen kwam voor niks. Ja, het was ja. een leraar die uitlegt hoe dat knopje precies werkt... als er een terroristische aanslag is... Dat nou, Toch weer verwijzing naar leraar, die ook aan het staken waren natuurlijk. Ja. Nou goed, wat nog meer? Ja, de Grease-outfits van Olivia Newton-John zijn verkocht. Ja? De, de, die zwarte broek met het leren jasje. Oh, ja. Die zijn zaterdag voor 405.700 dollar verkocht op een veiling. Dus uh, nou ja, meer dan dubbel de prijs die verwacht werd. En er is ook een Pink Ladies jasje, die werd voor 50.000 dollar verkocht. En de roze jurk, die ze droeg naar een première, was 18.750 dat was een veiling voor het goede doel. En al het opgewachte geld wordt gedoneerd aan de Newton Johns Kankerbehandelcentrum in Australië. Want zij yeah. wordt zelf momenteel voor kanker behandeld, Olivia. Yeah. En uh, het is voor het eerst gevonden in 1992. En nu is het al de derde keer dat ze weer toch weer dat het weer terugkomt. Ja, oké. Okay. Liefje nu is het, John. Wat een mooie dame. Ja, het was, was wel dat? een hele ja. mooie dame. Kijk Weet eens hoe, hier. Ik wil niet, wil niet weten hoe ze er nu uitziet. Nee, wil geen foto. Nee, ga ik niet doen. ga ik niet doen. Maar uh, ja, eigenlijk moet je nou You're the one and the uh, one in, in, in... Die heb ik echt vroeger zo Daar. vaak gedraaid. Ja, maar dat ik vond het wel echt. Een, een film. Als ik hem zie, dan blijf ik toch weer even hangen. Ja, halen. het is wel altijd wel weer grappig. En wat was die John Travolta? Die, die zag er ook zo goed uit. Dus ik denk... Heeft heb zij niet een deeltje gesloten met John van John? Heb jij die kleren nog die jij had toen? Ja. Die kan ik ook nog wel gaan verkopen dan gelijk. Zou dat ook al naar de verkantse. Je, je moet eens kijken op de ex van Olivia Newton-John. Dat is een heel leuk verhaal over die ex die zomaar één keer verdwenen is op een boot. Dat is ook nog, oh? nog wel heel interessant. Okay. Hier. Even Goed, even ik geef dan. het laatste woord helemaal aan Marcus. Gewoon. Ja, nou, Dan gaan we een ik, einde ik, maken. Ik was nog nee, ja. even uh, <laughs> aan het verdiepen in alle verschillende dagen die we hebben. En toen dacht ik me, we hebben nog, er zijn nog gewoon dagen dat er niks is. Dat was heerlijk. Daar kunnen we misschien ja, een uh, dus toelokleefdag van maken. Nou, dat, precies hetzelfde idee had ik. Oké. Okay. Uh, dus ik wil even wat opties uh, geven. Uh, oh, zaterdag hè? Nogmaals. Ja, dan pakken we even een zaterdag. Uh, 5 januari zouden we kunnen pakken. Ja? Okay. Dan is er nog niks. Uh, dan zitten we tussen de uh, braaiendag... En de uh, uh, dag voor oorlog, oorlogswezen. Oh, dat is wel echt twee, twee, twee uitersten. Ja. Ja. Ik kan gelijk natuurlijk eventjes een, een, zo'n zo dag aanmaken via Facebook. Een, ja, ja. zo'n event. Uh, event, ja. Event, ja. Uh, de toebak leeft, leeft dat? Ik, ik heb... onzin en uh, bizarrigheid. Of ja, uh, precies. oorlog. Ik heb, ja. ik heb vooral zin in... Uh, uh, hoe heet dat? In aankomen... Of uh, in de... Uh, 29e, want dan is het Sint-Pannenkoek. Januari? Sint-Pannenkoek. Januari? Of nu, 29 november. Dat is ook een zaterdag? Dat is een uh, vrijdag. Nou oh. goed, dit dus gaat achter de scherm nog even door. Dan draai ik nog een plaatje en dan zijn we 29 aan einde van het radioprogramma gekomen. Oh, ik ga een mail halen. is nee, precies. Goed. Bedankt voor uw aandacht en we spreken elkaar volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot ziens. Doei. De Sinterklaas. Ja, dan is hij er ook weer. Took a vow in summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing, singers harmonize.